Dooral meegens met het NOS-journaal. De natuurbranden in de Deurnische Peel in Brabant en de Mijnweg in Noord-Limburg zijn nog steeds niet onder controle. De brandweer blust er al sinds maandag. In de Deurnische Peel is sinds maandag een gebied van bijna 400 hectare verwoest en het vuur breidt zich nog uit. Bij beide natuurgebieden zijn mensen geëvacueerd. Vannacht waren er ook in Gelderland kleine natuurbranden. Rond Apeldoorn gingen drie stukken natuurgebied in vlammen op. De Gezondheidsraad adviseert om ouderen tussen de 70 en 79 jaar... dit najaar met voorrang te vaccineren tegen pneumokokken. Staatssecretaris Blokhuis wil dat advies overnemen. Volgens de Gezondheidsraad hebben mensen in deze leeftijdscategorie... het meeste last van zowel corona als pneumokokken. In het najaar begint een nationaal vaccinatieprogramma voor pneumokokken. Dat zou beginnen voor 60ers, maar de Gezondheidsraad vindt het nu beter... om te beginnen met de oudsten.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 Volgens het reformatorisch dagblad stierf hij aan complicaties na besmetting met het coronavirus. Van den Berg zat van 1986 tot 2002 in de Tweede Kamer, waar hij zich onder meer bezighield met buitenlandse zaken en defensie. In 2006 leidde hij een commissie die onderzoek deed naar vermeende martelingen door Nederlandse militairen in Afghanistan. En concludeerde dat er geen misstanden hadden plaatsgevonden. Koos van den Berg was 77 jaar. Het weer: het is zonnig, 15 graden op de wadden, mogelijk 22 in het zuiden. Door de stevige oostenwind voelt het wel frisser aan. Vanavond neemt de wind wat af, en ook morgen minder wind, een maxima rond 23 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fietsers.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 Ik gaan naar zegt Mama zegt dat er man en oude zij zijn is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee is hier zo vies. Ze plaatst en tilt bij vrede, zeer haar je op en Maar potsel roept zijn gil, de zee zit in mijn oor. We gaan naar zand. We ga naar Zandvoort al aan de zee en u hoorde Tante tanteleen de herkenningsmelodie van het programma ZFM Oud Zandvoort. Welkom luisteraars, mijn naam is Pieter Joustra en ik ben blij dat u allemaal weer aan dat toestel gekluisterd zit. De techniek uh, is van uh, Jan Kool, die is verantwoordelijk voor de schuiven. En uh, natuurlijk heeft Koorderij ook muziek weer aangeleverd, maar ook Jan Kool heeft dat gedaan. Uh, tegenover me zit Leo Heino.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 wij konden alles repareren, al die machines met laswerk. Daar, daar gingen we hier naar de beroemde uh, lasser uh, uh, smederij hier achter. Verstegen, Dursman. Uh, uh, ja, Gansner, Loos, Loos. Nee, hij is er nu in noord, hè? dat Ik kan daar niet op kan komen. Maar... Jacobs. Jacobs, Jacobs, oh. is. <laughs> dat, <laughs> ja, op Ja, kennen ze wel allemaal, hoor. Dat dus, <laughs> ja, doen we leuk. Ja.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 Zonde. Alhoewel, je kan ze keren als je het maar blijft proberen. Bingo! Bingo! Weer diezelfde vent, wanneer win ik nou eens wat? Ik ben nu haast niet meer te houden, straks ga ik die vent zijn bek verbouwen. Eerst nog 20 kaarten kopen, de prijs kan mij dan niet ontlopen. De nummers vallen nu in En aan alle kanten hoor je klinken. dan afrekenen. Dat is 135 gulden Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Eén ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel.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 Elk ja, jaar naar Zandvoort Elk jaar Zandvoort, jaren. En later gingen we dus in het dorp wonen. Verschillende adressen in het dorp. Dat duurde je voor het hele seizoen. Dus we waren goede, goede klanten wat dat betreft. En waren we waren van Lennep weggewoond. En in de Beelden Dijkstraat. Aan de Sch Schelpenplein. Kanaalweg, geloof ik ook nog. Nou, dus verschillende adressen in dit uh, dorp.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 I'm a meme.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 Hoe die daar voetbalde met zijn twee broertjes. U moet je, je voorstellen, drie lange enden van over de twee meter. En uh, die uh, bespeelde Zandvoort meewe En waren het boegbeeld van Zandvoort Meeuwen. Dat volgende week. Wij wensen u een heel fijn weekend toe. Wees voorzichtig met Sinterklaas. Mm -hmm. Maar geniet er wel van. Ja, Sinterklaas. Dankjewel Leo voor je komst. Dankjewel, Dankjewel Jan je Kool voor de techniek.